Zou dat niet mogelijk zijn om uw onderzoeksprojecten rond één thema te groeperen? Nee. Kunt u dat dan misschien nog eens uitleggen? U hebt allemaal het jaarverslag voor u liggen. Uh, u vindt daar om te beginnen de onderzoeken van mevrouw De Nooijer en mij over voeding. Gemeenschappelijk in die onderzoeken is de aandacht... ...voor regionale verschillen. Daarmee sluiten ze aan... ...bij het onderzoek dat internationaal... ...voor de Europese atlas wordt verricht... ...en waarin in Duitsland het instituut van appel... ...prominent is. Als zodanig is het het oudste thema... ...in mijn vak. De bron... ...is de vragenlijst. Het probleem... ...is de verklaring... ...van het ontstaan van die verschillen. Het bijkomend probleem... ...is de waarde van dergelijke vragenlijsten... ...als bron. In hoeverre zijn de herinneringen van mensen betrouwbaar, in welke mate wordt het verleden, vervormd, geordend, als contrast gebruikt? Dat is één. Een tweede groep vormen de onderzoeken van Bloembergen, Kiepen, Veld, Batelier en mijzelf. Ze houden zich bezig met de processen die aan dergelijke regionale verschillen ten grondslag liggen. De bronnen die daarvoor gebruikt worden zijn serieel. Boedelbeschrijvingen, keuren, notulen, periodieke verenigingsverslagen... Deze belangstelling heeft zich aan het eind van de jaren 60 ontwikkeld als kritiek op de statische benadering binnen de Europese atlas. Leidinggevend is het instituut van Gunterman in Münster met wie wij nauw samenwerken. Het probleem is in dit geval hoe cultuur zich over de verschillende regionale en sociale groepen in ons land verspreidt. Een bijkomend probleem is de ontsluiting van de verschillende bronnen die voor een dergelijk onderzoek kunnen dienen. Een derde groep... De onderzoeken van Wichler, Bloemberger en Muller... ...houdt zich bezig met de drijvende krachten achter die processen. Beschavingsoffensieven, verbruggelijking, economische conjectuur, toerisme, commercie. Dit soort onderzoeken zijn op het ogenblik in de ons omringende landen actueel. In het voetspoor van Norbert elias en in Frankrijk de groep rond het tijdschrift Annaal. Bronnen zijn dezelfde als de vorige, maar aangevuld met bijvoorbeeld preken, stichtelijke dektuur... Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat is het wel ongeveer. Kunt u dat niet eens voor ons opschrijven? Maar ik heb dit al opgeschreven. Ik bedoel, <laughs> uh, ik bedoel nog eens. <laughs> nou, dat wil ik wel doen. Ik ga iets over Elshout vragen. Meneer de voorzitter, ik mis in dit overzicht de plaats van Elshout. Doet hij geen onderzoek? Eh, uh, meneer Koning? Elshout doet veldwerk. Dat wist ik, maar... In deze tijd kun je geen veldwerk meer doen zonder onderzoek. Verzamelen alleen om het verzamelen is iets van vroeger. Dan kunnen we als commissie toch niet meer voor onze verantwoording nemen. Elshout is aangesteld voor het doen van veldwerk. Hij is nu bezig met het uitgeven van de liedjes die hij de afgelopen 25 jaar verzameld heeft. De bedoeling is dat hij daarbij ook aandacht besteedt aan de verspreiding van die liedjes. Is dat wat u bedoelt, meneer Appel? Misschien. Maar ik zou daar dan eerst wel eens wat van willen zien. Dat krijg je te zien. Ik hoop het. En dan nog iets. Wat zijn daarvan de consequenties voor het muziekarchief? Want van een onderzoeksprogramma van het muziekarchief blijkt uit dit stuk niets. Dat zijn de onderzoeken van batelier en veld. Waarin onderscheiden die zich dan van de overige onderzoeken? Door de keuze van het onderwerp. En waarom hebben we dan geen onderafdelingen voor de voeding en ja, het volksverhaal? En zo, zo zou het nog kunnen doorgaan. Dat is historisch zo gegroeid. Bent u daarmee tevreden, meneer Appel? Ja. Eh, voorlopig wel, ja. Kunnen we dan nu uh, overgaan naar het uh, volgende onderwerp? Je moet van die man af. Um. Ik wil in dit verband nog wel een opmerking maken, meneer de voorzitter. Hm? Uh, graag. Veel van wat ik hier hoor is nieuw voor mij. Hm? En het is dus heel goed mogelijk dat mij iets ontgaan is. Hm? Maar wat ik in dit hele stuk gemist heb... Hm, is vooral een samenhangend onderzoeksprogramma voor het hele instituut... Hm? Ik kan me toch voorstellen dat de onderzoeken die op de verschillende afdelingen worden uitgevoerd... ...meer op elkaar worden afgestemd dan nu het geval schijnt te zijn, hm? Of vergis ik me daarin, hm? Ja, daar vergist u zich in. Het enige wat de afdelingen gemeen hebben is de bibliotheek en de algemene dienst. Maar ik kan me toch voorstellen dat dat vroeger anders is geweest, hm? Het AP, BEERTA-instituut, zal toch niet ontstaan zijn uit van elkaar onafhankelijke disciplines, hm? Daar zal toch wel een centrale gedachtegang aan ten grondslag hebben gelegen? Hm? Die is achterhaald. En daar is niet opnieuw een eenheid van te maken? Hm? Nee. Hij was het niet met Balk eens, maar hij had zelfs niet de neiging tegen hem in te gaan. Holt's bleef aandringen op een grotere samenhang in de onderzoeksprogramma's van de drie afdelingen met het argument... dat dat voor het voortbestaan van het instituut van beslissend belang kon zijn. Gosling gaf hier dan bij... In de nauwelijks bedwongen irritatie waarmee Balk reageerde, herkende hij zijn eigen reacties. In hun territoriumdrift leken Balk en hij op elkaar. Waarschijnlijk lag dat ook ten grondslag aan hun altijd latente conflicten. Dat inzicht bevreerde hem. U zou in ieder geval, hm, vooruitlopend op zo'n gemeenschappelijke doelstelling, de algemene dienst kunnen uitbreiden door er de administratieve krachten van de verschillende afdelingen in onder te brengen. Hm? Ja. Mag, mag ik daar misschien iets over opmerken, meneer de voorzitter? Meneer pastoor. Ga u gaan. Mijn afdeling... heeft in de tijd... met de aanstelling van de heer Zandgrond tot tekstverwerker... een arbeidsplaats... afgestaan aan de algemene dienst. En als ik het idee van de heer Holsappel... volg, dan zou de afdeling Volkscultuur... iets dergelijks kunnen doen... door haar documentalisten voortaan ook... de bibliografie en kaartsystemen... voor de andere afdelingen te laten verzorgen. Denk. denk ik een belangrijke bijdrage zijn... aan de onderlinge integratie. Daar ben ik het mee eens. Ik ook. Het lijkt me een uitstekend idee. Bijvoorbeeld. Hm? Vind je dat wat? Ja. Meneer Koning. Um, de documentatie is op mijn afdeling... zo vervlochten met het onderzoek... dat die twee onmogelijk van elkaar kunnen worden losgemaakt... zonder het onderzoek schade toe te brengen. Het is werkelijk goddelijk zullen dit wel verhinderen. Dan wilde ik nu overgaan tot het volgende punt van de agenda. Als we over dit punt uitgesproken zijn, tenminste. Volgens het lijstje dat wij in de tijd hebben opgesteld... zijn de heer Fluiter en ikzelf aan het eind van dit jaar aan de beurt om af te treden. De heer Fluiter stelt zich herkiesbaar, maar ikzelf wilde er graag mee ophouden. Alleen is er voor mij nog geen opvolger. En nu schijnt het dat het hoofdbureau graag wil dat ik nog wat blijf. Is dat niet zo, meneer Holtappel? Ja, dat is zo. Hm. Nou, ik wil dus nog wel wat blijven, maar dan liever niet als voorzitter. En, en u wil het geval dat de heer Goslinga het voorzitterschap wel van mij wil overnemen... als u daarmee instemt. Tenminste, niet waar? Ja, als er geen andere oplossing is. Moet daar dan nog over gepraat worden? Dat vind ik wel. Nou, wilt u dan heel even de kamer verlaten? Ja, u vindt mij op de gang. Ja. Mag ik dan vragen of er bezwaren zijn... tegen het voorzitterschap van de heer Goslinga? Ieder ander zou beter zijn. Meneer Boks, misschien... Nee, dank u. het lijkt me een dat keus. Bedenkt iedereen iedereen zo over. Misschien nou, nou, wil een van u dan, meneer Goslinga, weer vragen binnen te komen. Je kunt binnenkomen. Nou. Willem. Waarom viel je Gosling er eigenlijk bij? Nou, toch kijk, kijken hè. We moeten trein halen. Dag Kauw. Ik wilde je antwoord wel eens horen. Dag Maarten. Dag Tom. Ik zie je binnenkort nog wel. Dag Willem. Dag. Maar, maar, dat ken je. Maar ik ben het niet met je eens. Ik vind dat je je onderzoeken wel rond één thema moet groeperen. Dat geldt misschien voor universitaire instituten. Dag Koning. Dag meneer klokveld. Dag. Maar we spreken elkaar er nog wel eens over. Kom je bij mijn inaugurele reden? Dat was wel mijn bedoeling. Dan zien we elkaar daar. Dan dus gaan we nog nabespreken. Ja, roep ze maar bij elkaar. Alt, ga je gang. Het belangrijkste voor ons tenminste. was dat Gosling gaf om dat het jaarverslag van Maarten te weinig samenhang vertoont. Hij had het over het gevaar van hobbyisme en dat Vreemburg hem daarin bijviel. Is dat zo? Ja, dat is zo. Maarten heeft toen aangegeven dat er wel degelijk samenhang is. Rond drie thema's. Maar dan nam hij geloof ik geen genoeg mee. Nee, hij vindt dat alle onderzoeken rond één thema gegroepeerd moeten worden. Net als op de universiteiten dus. Ja. En waarom doen we dat dan ja. niet? Wat voor thema wil jij dan nemen? Nou. ...beschavingsoffensief natuurlijk. We hebben op het ogenblik drie thema's. Cultuurspreiding, culturele processen en de factoren achter die processen... ...zoals beschavingsoffensief, conjunctuur enzovoort. Ik vind dat we ons op al die drie terreinen moeten bewegen. Maar als ze straks nou eisen dat we net als bij de universiteiten... ...één centraal onderzoeksthema kiezen... Als we één onderwerp kiezen, maken we ons kwetsbaar. Dan uh, geven we een argument in handen om ons op te heffen. We zijn geen universitair instituut, wij tegenwoordig in Nederland als enige een heel vak. Ik denk er niet over Ik... om in een hoek te laten drukken. Ik vind toch dat we daarin niet halstarig moeten zijn. Als je niet halstarig bent, dan lopen ze over je heen. Ja. Ik denk er niet over om het door het departement of door het hoofdbureau of door de wetenschapscommissie te laten voorschrijven hoe wij hier ons vak moeten uitoefenen. De enige die dat kunnen beoordelen zijn wij. Zij mogen daarnaar luisteren. En als het niet zint, dan heeft ze ons maar op. Dat kun jij makkelijk zeggen. Dat zeg ik niet makkelijk. Maar kunnen we dan niet in ieder geval vast een antwoord verzinnen? Als ze straks toch met zo'n eis komen? Het antwoord is nee. Ik ben dat wel met Maarten eens. Hotzappel kwam ook met de eis dat Balk een centraal onderzoeksbeleid zou voeren voor het hele instituut. En dat heeft Balk ook afgewezen. We moeten er gewoon op blijven hameren dat we een vak zijn met een groot aantal werkterreinen. Ik ben het overigens niet met Balk eens, maar dat is een ander verhaal. Ga door. Ja, dan was er nog het voorstel van Holtz Appel om het administratieve personeel allemaal in de algemene dienst onder te brengen... om zo langs een omwegje tot een eenheid te komen. Uw Pastoors haakte daar meteen op in en stelde voor dat onze documentatie ook voor de andere afdelingen zou gaan werken... omdat zij Erik Zandgrond hebben afgestaan. Rentjes en Kloosterman vielen er daar meteen bij. Wel ja, en ik zeker voor Hu Pastoors gaan werken. Ik denk er niet over. Dat doe ik niet. Zeker omdat zij nooit iets gedaan hebben aan de opleiding van hun personeel. Uh, ik had inderdaad de indruk dat ze jaloers zijn. Maar dat is... Toch te gek dat de afdelingshoofden op de vergadering van de wetenschapscommissie met dergelijke voorstellen komen? Dat zou balk toch moeten doen? Dat is idioot. Ik ben er echt heel boos over. Oh, dat was ik ook. Wat heb je daartegen gezegd? Dat bij ons de documentatie en het onderzoek zo met elkaar verweven zijn... dat ze niet van elkaar zijn los te maken zonder het onderzoek te schaden. Hm. Ik zou ook nog wel eens willen weten of het rechtspositioneel wel in orde is... Ik zou er niet eens tijd voor hebben. Stel je voor dat ik ook nog bibliografieën voor volkstaal en volksnamen ging zitten maken. Laat ze dat zelf maar doen. Dat kunnen ze niet eens. Ze hebben toch nooit mensen daarvoor opgeleid? Dat vind ik juist zo stom. En wat gebeurt er nu? Niets. Moet nog zien dat Balk daarop terugkomt. En die samenhang? Ik heb beloofd dat ik daarover een nieuw stuk zal schrijven.